Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Niet iedereen is blij met het extra geld voor Oekraïne. Er is 1 miljard extra beloofd door demissionair premier Rutte. En dat komt bovenop de 2 miljard die al was toegezegd. Een PVV en BBB zeggen dat ze verrast zijn en dat er niet mee eens zijn. Toch zijn ze in de minderheid, vertelt verslaggever Wilco Boom. De PVV en de BBB kunnen heel boos zijn, maar een meerderheid steunt deze lijn van het kabinet. En het is dan ook niet te verwachten dat dit nog wordt teruggedraaid. Ook de informateurs reageren niet enthousiast op het extra geld. Dit maakt het financiële plaatje bij de formatie nog moeilijker, zeggen ze. In Polen zijn ze een stapje dichter bij minder strenge abortuswetten. Vandaag heeft het parlement ingestemd met vier nieuwe voorstellen. Een van die voorstellen is om abortus tot 12 weken zwangerschap toe te staan. Polen heeft een van de strengste abortuswetten van Europa. De Ajax-vrouwen hebben een nieuwe coach. Hesterine de Reus volgt Suzanne Bakker op, die er na dit seizoen mee kapt. De Reus is geen onbekende in het vrouwenvoetbal. Ze speelde tussen 1983 en 1993 44 interlands voor Oranje. Ook werkte ze bij de KNVB als coach van China, Jordanië en Australië. En Lee Towers gaat een bijzonder weekend tegemoet. Na deze zondag stopt hij met het optreden tijdens de Rotterdam Marathon. Daar treedt hij al jaren op om lopers van de Rotterdam Marathon moed in te zingen met You'll Never Walk Alone. Towers brak eerder zijn heup. Je leeftijd gaat dan ook een rol spelen, 78. En, en, en dus ja, dit is niet alleen maar een liedje zingen. Het is, staat, ik sta ook nog een uur te high fiven met al de lopers. Ja, dat zei hij deze ochtend bij WNL. En voor de liefhebber toch nog even hoe dat high er dan klinkt. En gaan. Ja, dan nog het weer. Vanavond nog een mix van zon en wolken. Morgen weer een droog dagje, zonnig ook. En het wordt dan 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De Ohio Players met Fire. En uh, dit liedje, dat koppelen we natuurlijk terug naar het verhaal van de worsten. Van de rookworsten die uh, eigenlijk niet in de grill hadden gekund. <laughs> Oké, okay, uh, we gaan het tweede uur in uh, Van Barboek uh, Zandvoort. Geweldig dat jullie allemaal nog gebleven zijn. En uh, voor de mensen die nu uh, inschakelen... We zitten dus inderdaad in het tweede uur. We hebben vorig uur een uh, heel gezellig en geanimeerd gesprek gehad en mooie verhalen gehoord van de gesusters Burger. Marta en Trace. En uh, ik, ik heb zo'n grijs vermoeden dat we het komende uur nog veel meer sappige verhalen gaan horen. Sandra! Ja, take it away. Yeah. Uh, nou ja, versappen gesproken. Ik heb nog een aantal onderwerpen die we zo meteen, uh, die ik heel graag met jullie wil bespreken. Uh, de gehaktballen, uh, de pui, uh, daar ging een auto doorheen. Uh, de ja, bijnamen die, die jullie voor sommige klanten hadden bedacht. Uh, maar waar ik zo nieuwsgierig naar ben. Uh, ja, uh, zusterliefde, niks zo dicht bij elkaar. Maar hadden jullie ook wel eens ruzie? Hebben we dat gehad in de, in de zaak? Nee, niet echt. Nee, eigenlijk niet. We hadden wel een bepaalde samenhoorigheid wel. Nee, ja, we hadden een goede rolverdeling. En daarom zat je niet in elkaar vaarwater. Dus, dat, dus je had niet kritiek op de ander. Want je deed toch verschillende dingen. Mm -hmm. Dus dat ging goed. Ja, we ja. zijn natuurlijk ook een tweeling. Dat is natuurlijk wel een heel... Dan heb je toch een heel andere band met elkaar. We stonden al met elkaar in de box. En dan hadden we al die samenwerking. Ik schijn wat eerder gelopen te hebben. En dan zei Therese... Eh, eh, eh, en dan wees ze ergens op en dan klom ik uit de box... En dan moest ik uh, uh, uh, iets pakken van haar. En dan moest ik uh, uh, uh, open doen. En er zaten dan koekjes ja. in en die werden dan opgegeten. En, ja, die, ze kregen, niet en, wel weer, en die kregen ja. dan op z'n zand. Want die ja. kon lopen. Maar ja. zij vroeg op. Ja. Dus die samenwerking hadden wij al heel vroeg. Ja. En uh, ja, dat ging eigenlijk... En als zij een dip had, had ik uh, geen dip. Want ja je hebt natuurlijk ook wel eens dat, dat je geen zin hebt... of dat je ergens mee zat... Of, uh, Weet je wel, dat is ook iets eigens van een tweeling. Je vult elkaar aan. Ja, ja en als dat de een een dip hebt, dan heeft de ander juist geen dip. En dan vul je elkaar weer aan. En zij heeft dan dat hele gestructureerd. En ik had weer dat jolige en dat uh, een beetje maken en zo, weet je wel. En, en dat, me, ik maakte me helemaal geen zorgen om dingen. En Therese wel. Ja, dat, uh, dat was natuurlijk wel een heerlijke rol voor mij. <laughs> en daarom werd zij nog wel zwetend wakker. <laughs> Een ja. mooie balans met je jing en yang, Ja, jing en En uh, wie van jullie twee, uh, of misschien samen, bepaalde wat er op de menukaart kwam? Dat hebben we samen bepaald, ja. hè? Ja. Gewoon ook weer een aanvulling op aanvulling. Nee, we gingen wel zaakjes af. We waren echt vooronderzoek aan het doen, dus we gingen ook bij Harokamo eten. En ging ook kijken wat daar op de kaart stond. En die broodjes gingen we ook allemaal opschrijven. En de prijzen. En de broodjeszaken elders in Haarlem en in Amsterdam. En dan dachten we, nou... Ja, we zagen op een gegeven moment wel heel veel overeenkomsten dachten we, nou, dat en dat en dat. Die broodjes die staan eigenlijk overal op de kaart. Dus die zullen best wel populair zijn. En verder hebben wij daar nog een hele draaier gegeven. En we hadden ook, uh, uh, als wij tomaat... Uh, Hadden. Dan gingen de kontjes eraf. En die gingen weer klein gesneden in de taco. En de puntjes kaas. Ook daar maakten we geraste kaas van. Dus we hadden wel van die verse producten van puntjes konden. We ook allerlei leuke dingen maken. Dat ja. weet ik ook wel. De doorstroom was daardoor goed. Ja. ja. Je had, je had nooit oude spullen. spullen. En dat je alles gebruikte. Dat hadden we van onze slager, uh, ja. slagersvader geleerd. Ja. ja. En we hadden ook een hele grote frieskis. Want die, die broodjes van de Amstelveld... Als je die heel voorzichtig, hè, als we dan uh, het weekend hadden, dan hadden we heel veel vers brood. Soms stapels vol achterin dat kleine keukentje. Maar we hadden ook nog een hele vriezer vol. En als je die dozen gewoon neerzet en heel langzaam liet ontdooien, dan waren ze net zo vers als dat je ze vers haalde. En dat was ook het geheim van die Amstelbroodjes. Dus ja, er we wel daar. Er gingen echt dozen doorheen. En ja. we gingen er wel niet doorheen in de ja, weekend. Als we zo'n evenement hadden, bijvoorbeeld, nou, dan gingen er wel. Nou, ik denk op 30 dozen. En de zaten, hoeveel zaten erin? 30 broodjes of Nee, niet 30. 50, 50, 50, 50 zaten er in zo'n doos. Ja, kan je naar en dan 30 dozen. Ja, ja, ja, was ja dat was bizarre. gigantisch. Dat ja. kon zo, uh, zo druk en Zijn meer. jullie die, die Amstel, Amstelveldbroodjes broodjes altijd blijven... Altijd. Ge altijd. altijd. Noo ja. Nooit geswitst ja. naar een lokale bakker? Altijd, nee, eh. want dan krijg je van die grote bollen die je meteen vullen. Het geheim, <laughs> van, die, het <laughs> geheim van die broodjes, dat is ook inderdaad... Dat ja, wisten wij natuurlijk ook niet. Maar die kon je helemaal fijn knijpen. dan had je een heel klein balletje over. Dus ja, het beleg erop. En ja, je kon er wel vier van op. Dus, we hebben ook wel eens een klant gehad. Die kwam zes broodjes. Uh... Ik hoop niet dat hij luistert. Ik zeg je naam niet, <lacht> lieve jongen. Maar die had zes broodjes dat daar speciaal met de op. Ik dacht: hoe krijgt hij dat weg? Maar het is gelukt. <lacht> Ik zeg geen namen. Maar uh, ja over het algemeen kon je veel meer broodjes eten. Maar ze, daar hadden wij het niet om gedaan. Ze waren gewoon heel lekker. Maar ja, we hadden ook tosties, hè, Wit en bruin brood. En ja. We hadden ook stokbroodjes. Ja, ja. we, uh, we vonden het ook heel erg leuk. En we maakten ook soep voor de markt. Dat weet ik ook nog wel. Ja. Zeiden ze bij de markt, ja, jullie hebben zo'n lekker zaakje. Kun je niet langs? Jezus, tegen, tegen Theresa: moeten we dat nou weer doen? En dan hadden we een klant, die maakte voor ons een karretje. Ja, een kar van een soort boulderwagen <laughs> ding. En uh, die bouwde je helemaal op, zodat je de thermos ja, heel interieur. met koffie kon je dan klem zetten, precies, in, in rondjes. Ja. En met wandjes erlangs. Ja, het was teikantjes. fantastisch gemaakt. Dus dat ging echt helemaal super. Dus gingen we met een karretje langs een En dan, een paar dan de deurtjes en er zaten dan de koude blikjes in. En, uh, nou, en een pansoep. En een pansoep yes. ook nog. Ja, en dat maakten we ook allemaal zelf hoor. Ja, en dan en de gehaktballen maakten wij dus zelf. Ja. Hè. Onze gehaktballen hadden we van onze vader hadden geleerd. hadden we van onze vader geleerd, ja. ja. Moet ik het geheim vervoeren? Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> okay. Nou, dat was dus. Uh, ik deed altijd wel runde gehakt. En dan hadden we vier sneeën brood. En dan snee je de korstjes vanaf. En die ging je in dobbelsteentjes weken in melk. en ei. En een eitje er doorheen. En dan kneed je het met een heel groot ui. Zo'n Spaans wit ui. Sneed je ook helemaal kapot. En dat deed je er ook gewoon doorheen. En dan goed kneden. En dan had ik zo'n beetje twaalf ballen. En ja, je vergat dat je het gehakt er wel bij deed. Ja, het gehakt. Nee, het gehakt. Ja, het runnergat. Ja... En wat voor kruiden deed je daar dan op? Uh, twee oh, ja. zakjes verstegen tegen gehakt kruiden. Ah. Want ja. uh, dat was wel heel makkelijk. Ja. Ja. Maar dat vind ik sappige balletjes. Ik, en dan deed ik ook nog een scheutje maghi. Magie? Ja, maar dat was toen destijds ook. Hè. Je deed toen destijds op heel veel dingen, deed je magie. Hè. Ja. Gebruiken jullie het ooit nog wel eens? Ja, ik wel. Magie ja, op, ja, magie op uh, vooral op een broodje smeerworst of oh, paté. Yes? Ja, we hadden ook een klant die noemde me broodje ham. Magie, die wilde altijd ham met magie. Oh, ja, helemaal ja. niks. Maar, uh, <laughs> maar die gehakballen, ja. ik vind ze nog steeds lekker. Ja. Uh, dat waren echt mensen die zeiden, oh die gehakballen die waren helemaal verliefd op onze gehakballen. Maar we zeiden natuurlijk niet dat er brood in zat... want daar vinden ze het gelijk niet lekker mee. Nee, maar je, je, ja, was je, was moet, nooit, uh, je moet nooit verraden wat erin zit. Wie, is echt niet heel wie? ouderwets. Ja, ja. Ik, ik doe er altijd paneer mee, en dan komt het een beetje op hetzelfde neer, ja, het toch? Het komt eigenlijk alleen... Wie bij je os onder zijn staart kijkt... hoeft de soep ook niet meer. <laughs> nee. Maar het was hartstikke smug. Onze poëet. Ja. <laughs> ja. Uh, Marta, over poëzie gesproken... jij zei tijdens de break... horeca is eigenlijk een beetje prostitutie... Ja, nou ja, dat was natuurlijk... Kijk, we waren natuurlijk ook jong hè. tegenwoordig. Is dat wat we... Maar ja, je moest op een gegeven moment al die mensen de deur uitvegen. En dan waren ze natuurlijk hartstikke teut. En dan gingen ze om je nek hangen. En, ja, oh, oh. en kreeg ik dan geen zoen. Ze oh, oh, ja. Ik zei op donderdag nu naar huis. En zei tegen Therese, jezus, het lijkt hier wel prostitutie. Monica <laughs> is echt prostitutie. Kwa kwamen ja. jongeren ook bij, bij jullie? Uh, nee, ik, uh, mijn uh, ervaring in het uitgangsleven, uh, huilende meisjes buiten, uh, omdat het met vriendje weer uit was. Kwamen die ook bij jullie uithuilen? Ja, ja er waren wel scènes, hè? Ja. voor de deur. Ja, dat maakte ze wel mee. Maar die kwamen echt niet, niet echt bij ons uithuilen. Maar je zag het wel allemaal gebeuren. Ja, ja. ja. Het, het een beetje, beetje moederlijke... Uh... Ja, over het algemeen was de sfeer wel heel erg goed. Ja, als er ruzie was of zo, dan kwamen ze niet binnen. Dat, dat passeerde wel buiten op straat. Dat hoorde je natuurlijk wel schreven en dingen. Ja, ja ik heb maar... wel één keer zo'n zo wit schoteltje door de, door de zaak zien zeilen. Echt waar? Ja, ja, dat waren mensen. En die, uh, die, die waren niet zo sterk ontwikkeld. Want die man die kwam wel vaker. En die zei steeds... Mag ik een broodje met zo'n... Uh, Oh bolletje. <laughs> en filet en milikant. <laughs> moeilijk zei, woord. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh filet en Maar ja, Dat was ja, ook nieuw hoor. toen, hè? Ja hoor, dat lukte wel. En dan kwam hij de volgende zondag weer. En dan zei hij, mmm, mag ik een broodje met taan? <laughs> je bolletje. Oh, filet en milikken. Tuurlijk. <laughs> Zo ging dat dan. Gewoon een goede sketch <laughs> oh, dit. <laughs> oh, heerlijk, heerlijk, In, uh, heerlijk. Ja, het ging... Het kwam er gewoon niet in bij hem. Ja, het leuke was ja. wel... Kijk, we hadden natuurlijk, die jongens hadden allemaal gewerkt bij die discotheken. En die kwamen dan binnen. Maar diegenen die uit waren geweest... die vonden het ook heel erg leuk dat het nog niet afgelopen was. Ja. Dus die gingen dan lekker een broodje eten. En daar ontstond dan gewoon weer... Ja, het ging gewoon door. Weet je, normaal word je zo'n kroeg uitgeveegd. Dan krijg je de laatste ronde. Ja. Dan gaat het licht aan. En dan kan je nog naar die zaken En dan ging het feest gewoon door. Nou... Daar ken ik een uh, leuke anekdote van vertellen. Kom maar op. Er was, uh, wij hadden een beetje een half open stukje bij de toonbank. Klein, klein uh, gaatje, zeg maar. En als wij dan kaas aan het snijden waren... en dat was heel erg druk... dan legde je even snel die kaas daar neer... en dan ging je weer door met het anders... en daarna legde je die kaas in de koeling. Maar in de tussentijd kwam er zo'n dadig joch... en die heeft die kaas gepakt... Zo'n driehoekjes. Gewoon rond met een En die heeft hem zo. Heeft hem overdwars gezet. En zo. Zo'n hand uitgenomen. Een hele grote hand. Dus, en hij legde het gewoon weer terug op de toma. Nee. Wij zagen het niet. Maar ik wil die kaas pakken. En ik zie gewoon. Een gebit erin staat. Een hele hap eruit. En jij is niet normaal. Jij is hè? heel zacht tegen mij. En ik zei, Mart, dit gaat niet goed. Moet je die kaas zien? Iemand heeft een hap uit de kaas genomen. <lacht> we hebben muizen. Nou, ja, dit, maar, maar dit, maar, dit was wel geweldig. Ik zie nog die hele grote hap. Wat zal die genoten ja, hebben ja. van die heerlijke... Ja. Maar omdat hij zelf zo hard moest lachen. Hij werd, wisten wij dat? Nee, nee, hij was, werd verlinkt. Oh, hij werd verlinkt. Er ja. was iemand. Die, we wisten wie het was. Er was iemand die wilde bij ons een wit voetje halen. en die zei: Ik weet wie dat gedaan heeft. Dat was een verklikker. Ja. En toen kwamen wij erachter wie zijn moeder was. Want dat, dat deden wij, hè. Ja. Ja. We gingen meteen, als er wat was wat ons niet beviel, zeiden we. We gaan naar je moeder. Ja, dat is wel makkelijk in ja. Zandvoort. En dan doen we de ijskast open. En dan pakken we de kaas en dan nemen we er een hap uit. Die had ook voor ook voor hè? Zou ah. ze dat leuk vinden? Hij deed het misschien bij zijn moeder ja, ook. Hij schet in zijn ja. hij, hij heeft wel die kaas betaald. Hij heeft die kaas betaald. Oké. Okay. En ja. het is hetzelfde. We hadden zo'n leuk kastje waar, waar alles op stond... wat je kon kopen binnen. En dat kastje was ook op een gegeven moment weg. Oh, de prijslijst. De prijslijst. De kastje, kastje buiten. Kastje. Ja. En toen... Ja. Maar die was, we hadden altijd wel mensen die dan zeiden... oh, dat heeft die gedaan. <laughs> Eigenlijk heel ja. misselijk. Dus daar hebben wij de wijkagent op afgestuurd. Ja. Ja. Dus die kwam met wijkagent. Die moest opnieuw het kastje repareren... schilderen en ophangen. Ja. Dat was ook wel heel grappig. Ja. Dus er was ook een soort van opvoedkundige ja. gebeuren. <laughs> ja. ja, dat was wel leuk. Mm. Mm. Is het een mooi moment om uh, weer even een muziekje te draaien? Ja, ja, ja? Oké, okay. we gaan even naar de spinners... Wij kennen ze allemaal natuurlijk nog wel. Hè? Kissing in de back row, je weet het allemaal wel. Heerlijke muziek uit die tijden. En uh, we gaan nu weer verder praten uh, uit die tijd uh, met de twee heerlijke meiden. Ja, de gesussend burgers zijn nog steeds bij ons te gast. Deze en Marta, we gaan het laatste half uur in. Super. Van Barboep Zandvoort. Ja, het gaat echt hard. Time flies. Het, uh, time flies, het, uh, het blijft elke keer weer waar. Um, nou ja... Um, Jullie werkten heel hard. Uh, hoe verdeelden jullie de vakantie? Gingen jullie ook wel dicht? Hele maand februari. Dan waren we er ook echt aan toe. Mm -hmm. <laughs> en dan gingen we skiën. Uh, Eén of twee weken. Heerlijk. Twee weken. Altijd naar Oostenrijk. Ja, altijd naar Oostenrijk. Samen ook? Ik, ja, ja, met uh, mijn dochter, Marta, met haar partner. En uh, ik was er alleen in die tijd. En dan... Uh, dat was heerlijk. Oh, Met de auto in Oostenrijk, ja. onderweg een, even ergens een hotelletje een nacht. <laughs> en Margie zei dan, waren we op de zeeweg? en zei, we gaan naar een huisje. En waren we op de zeeweg, dan zat ze achterin in dat stoeltje en dan zei ze... Zijn wel bij het huisje? <laughs> ja we zo, hoor, bijna. Moest je <laughs> nog vijf uur rijden. Dat was zo leuk. Ja, zo. Zijn we al bij het huisje? Maar dat was er echt lekker bij. Ja. Ja. En, en hoe, hoe deden jullie dat in de zomer? Want uh, nee, je, je had een kind of kin, ja. kinderen. En, ja. uh, die, en kind. uh, die hebben gewoon midden in de zomerkaart zes weken vrij. Ja, dat klopt. Oh. Ik had een heel groot sociaal netwerk. Oh, wat mijn fijne. moeder leefde nog. Ik heb uh, Danny, Danny Visser. Uh, uh, ik had een advertentie gezet. En had Danny Visser had gereageerd. En die heeft jarenlang op mijn dochter gepast. Oh, het was heerlijk. een soort stiefmoeder, een nepmoeder. En uh, dat was ontzettend leuk. En dat is allemaal jaren goed gegaan. We hebben nu nog contact met haar. Dus. Oh, wat fijn. Ja, dat dat, uh, want ja. het zijn natuurlijk wel uh, nou ja, tropenmaanden... letterlijk en figuurlijk ja. in de zomer. Ja. Maar het is wat een caravan, hè? Dat? Ja, ik had een Vogelsang en caravan. Dus dan, ik werd dan ook wel ontzien hoor, in de zaak. En dan gingen we lekker naar de, naar de Vogelsang. Dat was natuurlijk... Dan reed je over de vogelen weg en dan voelde je je al helemaal op vakantie. Ik ben dan, er een jaar of zeven geleden met mijn dochter geweest. Met ja. onze kerf onze en met hartst, onze gewone. Hartst, ja. Nou, enig. Je, ja. je, je bent zo dichtbij en je hebt zo'n ja. fijn gevoel. Het zijn uh, nu natuurlijk hele discussies over het, bestaan, het voortbestaan van de ja. camping. Dus dat ja. zou jammer zijn. Want het, het verbaast mij hoeveel zandvoorters er op die ja. camping stonden. Ja, dat, uh, dat, ja. lekker zwembad erbij. Ja. Ja. En als we naar school moesten, dan sliep ik er ook wel s'avonds af en toe. En dan uh, vroeger reden we weer naar Zandvoer. Ja, 12 kilometer. Van, uh, ja, en die kindervakanties zat je daar ja. ook wat vaker. Ja. Dan had je ook wel... Uh, de namen nou, wij over. Ja, ja, natuurlijk nee, al... hoor. Dus dat, En mijn uh, moeder heeft ook hè, heel veel uh, opgepast. Dat in, ging allemaal ja. goed. Ja. Mooi. Um, we hebben het nog niet gehad over... de bestuurder die bij jullie even binnenkwam... <laughs> <laughs> met zijn voertuig. Vrouw. Hoe kwam dat... Vertel jij? Nou, was ik erbij trouwens? Nou, dat was op een gegeven moment was, ja, enorme, was een enorme knal. Was ik er ook bij? Ja, ja toch? Jullie ja, dus stonden ik binnen? hè? is drongen, denk ik. Ja. Wij kwamen, we stonden binnen en in één keer kwam er gewoon een auto de pui door. Dat was ongelooflijk. Ik kon het Ja. En het was dubbel glas. En God, dan was, zat daar niemand of stond daar niemand? En maar hij kwam echt. En de voorkant van broodje burger was drie meter en achter was het ongeveer oh, twee meter. Dus het liep helemaal terug. Mm -hmm. Maar dat waren dus een enorme, zware twee hele zware deuren met dubbel glas. En hoe dat nou gekomen is, hoe die jongen hoe Dronken? die het voor elkaar heeft gekregen ja, die... om dan precies bij ons die puinhoop. Volgens het mij wilde die frak precies voor een broodje burger oh, was het zo... maar, maar, maar er stonden ja. altijd twee olabakken. Die stonden daarvoor, want we wilden dat plekje vrij oh, ja. uh -huh. Dus ik denk dat hij gedacht heeft... ik ga gewoon om die olabak heen... en dan draai ik terug. Maar dat terugdraaien, dat was mislukt. En ging je met zijn achterkant erin dan? Met zijn neus. Oh, met zijn neus. Nou, ik vind het heel knap, hoor. Een enorme klap op, op. door de, de lucht van dat... Uh, Glas? Van dat dubbelglas. Uh -huh. dat, ja. dat knalde. Ja, dat was ja, gigantisch. Ja. Nou, en toen uh, heeft de wijk ook weer een, een wijkagent of zo. Ja, die, die wijkagent een... is toch aardig? <laughs> die, die heeft zijn handen vol gehad. Ja, Ze zei: heeft... vroeger de politie is je beste vriend. Ja. Ja, <laughs> die heeft gezorgd dat hij het allemaal afbetaald heeft. Ja, dus, ja we hadden natuurlijk zo een wijkagent. Ja, ja, dat was wel geluk hoor. Oké, okay, moesten jullie dicht? Ja, ja, uh, ja nou, het werd dichtgetimmerd ja. met nood. keur, Keurglas, ja. Ja, dat was keur, die, die timmerde die hele handel dicht. Ja. Maar het zat er ook heel snel weer in. Ja. Maar ja, het was echt heel veel geld. Ja, wat, wat mij nog bijstaat van jullie uh, zaakje... Is, is dat voor mij waren jullie een van de eerste die een kunststofpui hadden, Zo'n mooie witte ja, kunststofpui. Dat vond ik zo nee, ja, wit hip. gemoffeld. Ja. dat heb ik ook onthouden. Wit, wit gemoffeld. Ja. dat, uh, dat was, ja. was een heel mooi ontwerp. Uh, ja, nou, ik, ik kijk even op de klok. Moeten we al, al richting het einde? Jawel, hè? dat. Nou, ik, ik ben ook, nog, joh, joh, joh, joh. Joh, ja. Ik heb ook nog Tuurlijk. één vraagje. Want uh, hebben jullie uh, ooit nog? Um, zelf iets bedacht wat, uh, wat echt. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, een, een trend is geworden? Uh, van een bepaald broodje of een combinatie van dingen. Buiten de saus en de gehakballen? Dat je echt iets, iets nieuws had bedacht? Nou ja, die jam-jam-saus was wel. Uh, dat was, dat maar was dat natuurlijk we wel. Dat was we niet zelf bedacht. Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen. dat we dat recept hebben gekregen van Rina. Rina suikerbuik. Ja. Die en werkte die bij haar, de Kliksbaan, of die niet? Of niet? Of niet samen met oh. haar man, Hoe heette die man ook alweer. Uh, Fransen, het Fransen. Of niet? Nee, nee, nee. nee, maar hij heette wel Jules Frans. Jules Fransen. Jules ah. Franse. Rina, die was zo lief om ons te Die had die saus en toen heeft een naam erbij verzonden. En ik heb die naam verzonnen, niet. Ja, ja, ja, ja, ja. Zo is dat. Die saus ook al maanden of jaren. Ja, die hadden een strandtent. Die hadden een strandtent, maar dat was gewoon sausje. Maar bij ons werd het een hit. Ja, celletonky, vella muziek. Ja. Dus we hadden er aan Het was door de bla bla. Ja, werd maar het ineens iets heel bijzonders. De, de, ja. de namen was altijd wel leuk, want we hadden ook bijvoorbeeld... aan de wand hadden we hangen... Tok Tok Soep. En, <laughs> en dan stond er zo'n slome weer voor de balie en die zei... Wat is dat? Tok Tok Soep. Beetje toe. En dan zei ik, ja, met heel droog gezicht... Kippensoep. En dan houden we de grootste lol. Uh -oh. En we hebben ook een keer eens weer zo'n... Wat uh -oh. natuurlijk een heel oud stom geintje is hadden we vijf cent of zo of tien cent, hadden we op de grond geplakt. Oh, oh ja, nou, nou, ja, dat was het. Oh, leuk, was wel. Oh zo, ja, ja, ja. Iedereen die het wist, die kwam die, en die zat dan toevallig bij ons en die oh, er te gaat wachten. Er een. Oh, ja. hier. Ja, ja, er ja. Nou, om even, even bij te dragen, hoe, uh, hoe, hoe populair jullie in het Dorp waren. Ik heb net uh, foto's geplaatst op uh, de barboekpagina op Facebook en uh, met jullie erbij en. De reacties. Heel leuk om allemaal terug te horen. Dat oh, ja. was de eerste. De andere. Wauw, wat hadden die meiden waanzinnige lekkere broodjes en die hamburgersaus. Ik denk dat het de befaamde jam -jam jam, jam jam jam saus was. Het water loopt in mijn mond. Oh, dat dus dat, uh, leuk, jullie staan er goed op. Goed zo. Maar ja, aan nog alles, steeds. Ja. Dus nog steeds. Ik, ik, nou, ik Ken jij, kende jij de jam jam saus, Dol? Nee, nee, dat zeg ik. Dat, ik snap nu, want um, ik, ik ben ik wel eens bij jullie geweest, maar dat was dan meer overdag. Uh, maar niet in de uitgaanstijd echt. Maar ik snap waarom dat is, want ik zat toen midden in de kleine kinderen. Ja. Dus ja, ik, ik was meer huisgebonden in die tijd. Het stappen, dat was voor mij even een paar jaar eraf. Ja, ik, ik, ja, Ik ben nu zo nieuwsgierig dat, uh, dat zelfs de, de Facebook-lezers, uh, <laughs> Facebook-deelnemers over de saus hebben. Uh, idee om het weer in productie te brengen... alleen potten nee, ja. met jam-jam-saus te nee, verkopen. Hoor. Nee, nee, nee. nee, hoor. mijn nee, tijd ja. is geweest. Jammer. Dat, uh, ik, uh, ja, jammer hebben een gemiste kans, uh, oh, voor ja. mij dan. Nou ja, we, uh, we, uh, we, uh, kunnen we nog uh, met, met Rina contact opnemen? Of? Ja, uh, uiteindelijk is, uh, is dat uh, Rina, is degene die uh, ja. daarmee geholpen waar komt het vandaan, Is, is hè? de geestelijke moeder van de, de geestelijke, de, de geestelijke de, moeder van de Ja, saus. ja, ja, ja. ja uh, dat was natuurlijk heel lief van haar dat ze dat heeft gedaan. Ja, enig. Uh, nou ja, toen uh, werd het 1992. Ja. ja en toen? Ja. En toen? Toen uh, kwam ons ter oren dat er een, uh, bestemming, een andere bestemming. Uh, ge, ge, hoe noem je dat? Dat er werd ja. gebouwd. Dat er ging, zou gebouwd, ja, worden. Er zou gebouwd gaan worden. In de schoolstraat hè, aan die rechterkant. En ja, en wij hadden dat ietsje eerder gehoord dan dat het bekend uh, zou zijn. Wij kregen een bouwtekening door de brievenbus. Door de brievenbus. En toen hebben wij meteen. En daar stond onze zaak helemaal niet meer op. Oh, onze hele zaak was er niet. Die op. was al uitgegumd. Dus wij visten gewoon. Daar gaat gebouwd worden. Het erg. Die gaan... ja? En die gaan helemaal geen rekening met ons houden. Nou ja. Nou, dus toen zijn we onmiddellijk naar... Uh, hoe heette die? Okay, uh, de, de architect? Ja. Wagen Nee, de, de uh -huh. vader van Cecile. Nou, ik ben even zijn naam kwijt. Oké. Okay. En hebben we, <laughs> hebben we hem verzocht om een tekening te laten te verzorgen... voor een verdieping op Broodje Burger. Wij gingen zogenaamd uitbreiden. Mm -hmm. Want wij dachten... als we, we hadden twee brede doorgangen... aan de zijkant van Broodje Burger... maar dan zouden ze ook nog eens... helemaal hoog over ons heen moeten. Want wij wilden natuurlijk niet weg. En wij gingen ook niet weg. En er ja. zou een voorbereidingsbesluit worden genomen... dat er niet meer gebouwd mocht worden of uitgebreid. Dus wij dachten... voor die tijd moeten wij dat hebben ingeleverd. Ja. Nou, zo geschieden... Het was een hele mooie tekening. Ja. Hoe dat van binnen eigenlijk zou gaan, dat, dat, dat, dat klopt ook helemaal niet. Maar waren jullie serieus met de plannen was het gewoon van bluf. Nee, nee, okay. <laughs> nee, het was alleen maar om, uh, om ons uh, uitkoopbod wat hoger te uh -huh. laten uh, komen? Ja. En toen dat voorbereidingsbesluit viel, toen dus zaten wij er met een advocaat. Ja. Dat weet ik nog. Ja. Die hadden we meegenomen. Ja. Dus toen, uh, voorbereidingsbesluit, uh, wie heeft er wat? Ja, ze. Dat een hele lange advocaat was het. Hoe heet die? Maarten Meijer? Ja. En die stond op. Ik ben de advocaat van de Dames Burger. <laughs> nou, dat was echt een gillen. Het was een overval van je welste. En voordat het voorbereidingsbesluit uh, genomen wordt... wil ik hierbij uh, even uh, indienen. De Dames hebben een uh, bouwtekening, hebben een vergunning gekregen. Dat was allemaal wel gedaan. Uh, dus uh, de, de, voordat het voorbereidingsbesluit valt... Moet, uh, moet daar rekening mee gehouden worden? Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Het waren allemaal, allemaal overdonderd. En toen zei ze, ja, ja, nee, zullen we rekening mee houden? En toen zei hij, waarvan acte. Dat heb ik ook vergeten. leuk. Uh, uh, uh, uh. Waarvan acte. Nou, en toen moesten ze met ons onderhandelen. En toen hadden wij gezegd, nou, we gaan er niet uit. Nou ja. Nou ja, zei ik op een gegeven moment, nou, misschien tegen dat bot gaan we er wel uit. Maar dan ga, ga ik even met mijn zus overleggen. Ja? En toen zei jij... En toen en... zei ik, ik weet het niet meer. Nee. Nou, dus toen kwam hij later, kwam hij weer. En oh ja, je had hebt het over Bruinsel. Ja. Toen... Maar er was eerst nog een onderzoek oh. hoe wij aan die informatie kwamen. De hele gemeente die liep op, uh, hoe kwamen wij aan die bouwtekeningen ja. door de... Ja. Dus er werd een heel onderzoek. Maar wij zeiden, ik, ik wist op een gegeven moment waar die tekening vandaan kwam. Ik, ik zeg helemaal niks. Dus het onderzoek uh, werd gedaan en er kwam natuurlijk helemaal niks uit. Dus die onderhandelingen gingen door. En uh, op het laatst... Uh, ja, Brouderseel, die ging natuurlijk niet te veel bieden. Maar op een gegeven moment zei ik... Oh, mijn zusje die wil het helemaal niet meer. <laughs> zei, oh, zijn we ja, maar hij eens. ging afpingelen. oh ja, wacht even, dat kan oh, ik ook. Ja, natuurlijk. Ik ga de nou, andere kant je, op. <laughs> ik zei... Nee, hij zegt, ik ga het wel niet meer doen. Dat, ik zei, nou, ik zal je nog wat vertellen. Mijn zusje die wil helemaal niet. Dus ik zeg dus we gaan het helemaal terugtrekken, die onderhandelingen. <laughs> nou... In één nacht, en toen zegt Therese, wat heb je nou gedaan? Misschien ben je nu al te ver gegaan. Ja, nu ben je te ver gegaan. Nou, ik heb, ik heb een hele woeste nacht gehad. Ik denk, wat heb ik gedaan? Ja, wat heb ik inderdaad gedaan? Maar de volgende dag kwam je aan de zei: Nee, nee, het is goed. Het is goed. Ja. En zo is het eigenlijk geheim. Ja, anders zo hadden geheim. ze om jullie heen moeten bouwen, net zo bij Van der Piggen door, door V&D. Dat ja, was uh, ja, inderdaad ja. de gedachte ja. die wij hadden. Ja. Ja. Dus stel, maar, er had niet gebouwd, er waren geen bouwplannen. Uh, hoe lang waren jullie zelf nog doorgegaan? Ja, dat ja, dat niet echt zin. lang, want het nee. was heel, heel zwaar, zwaar werk hoor. Mm -hmm. Ook dat nachtwerk. We uh, ja. nou, wilden nee. zelf ook wel eens lekker vrij en, ja. en uit. Ja. Ja. Ja. We hadden het dus, wel zo'n uh, beetje gehad. Het was natuurlijk uiteindelijk een zijsprongetje van ons geweest. Wat er toch een beetje uit de hand was gelopen. Maar dat was als een soort... Ja, we hadden allebei uh, gewoon even... Van, we gaan eens even out of the box of zo. En dat, ja, dat is toch wel, ja. heeft toch wel acht jaar geduurd. Acht dat jaar. hadden we eigenlijk ook niet ja. verwacht. Nee. nee. We dachten, nou we gaan dat even doen. En uh, we hadden eigenlijk heel we heel ook leuk. niet over nagedacht. Nee. <laughs> hoe dat eigenlijk zou aflopen of zo. Daar ja. hadden we helemaal niet over nagedacht. Nee. Is wat, hè? Ja, maar dat, zo ja. zit je, je bent allebei in scheiding en je bent weer vrij. En je denkt, ja, oh, gezellig, weet je. Volk idee. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. toch ook een beetje de roots van onze vader die erin zat, hè? die ja. slagen. Dat, dat is heel ja. duidelijk, komt dat naar voren, dat ja, die ondernemersgeest er, ja, erin daar zit. Hebben we hebben er wel veel aan gehad, denk ik ook, hoor. Ja. Toch. Ja. Zullen en... we even een uh, muziekje doen? Ja. Nou, ik ja. Denk, uh, gezellig. Gaan we even naar Julio Iseregias. Ja. Oh, leuk! Ik het leuk. Eu quero dat tanto, e ainda en no, nog quero weet. tanto, wil dat je quero Lares, de teus lares, de esos teus lares, de lares Tenho morriña, tenho saudade, tenho morriña, tenho Met een canto a Calicia. We hebben nog een. Uh, <laughs> zeg dat nog eens. Een <laughs> canto a calicia. Oh, ja, voor mij heb jij in Spanje ja. gewoond. Ja, dat klopt. Ja, dat hoor je niet. <laughs> sí. Dat hoor je echt. Ja, ja, ja, terwijl ze in Spanje altijd zeiden, als ik met een taxi dan van het ene hotel naar het andere moest, want ik was reisleidster. En dan zat je zo te praten met zo'n taxichauffeur, en dan, altijd geheid vroegen ze of ik familie was van Johan Cruyff. <laughs> Omdat we precies dezelfde uitspraak hadden. Oh, ja, ja hartstikke plat Amsterdamse. <laughs> oh ja, natuurlijk. Maar, ben je familie van Johan Cruijff? Oh, ik zei altijd dat ze sussie was. <laughs> en jij ik, ook ik, in Spanje gewoond, trouwens? Of niet? Ja, ja, ja, in Barcelona. Barcelona. jazeker. Ja. ja. Hé, hey, jongens, meisjes bedoel ik. We gaan het, we gaan het laatste kwartier al in. Jezus, je ja, ja, en uh, nou ja, dat, uh, we, we waren al met uh, Therese en Marta Burger eigenlijk uh, ja, op weg naar de uitgang nee. <lacht> <lacht> uh, uh, Er kwam <lacht> nog even één anekdote voorbij. Uh, nou ja, uh, over bloopers gesproken, normaal altijd als je als je een, uh, een film wordt afgesloten, dan zie je nog wel eens een keer bloopers. Voorbij komen. Ja, in eigen, ja. de aftiteling. Eigenlijk kunnen we dat nu ook uh, niet, uh, nalaten. Ja, niet nalaten om dat te doen. Uh, dus wie, wie mag ik hier het woord geven om het uh, verhaal over deze hooggeplaatste meneer... We, dat, uh, jij doet just. wat ik net vertelde. Ja, daar doe ik oh, op. Oh, wat ja. was het dan de bedoeling dat dat een microfoon <laughs> ging? Ja. Ja. Tuurlijk! Nou, wij uitstuurlijk. Nou, hadden ook wel bobo's in de zaak. <laughs> en dat was denk ik met koningin een dag of zo van het uh, burgemeester van de Heide die kwam met een gezelschap een broodje eten. Ik had net een pleister aan mijn vinger... en ik had de burgemeester van de Heiden net een broodje gegeven. Ik zei, Threes, <tiedacht> ik ben mijn pleister kwijt." Nee! Ja, ik denk... Nou, ik, dit was een van de meest momenten in mijn leven. Maar ik wilde het broodje terugpakken... <tiedacht> Toen werd hij dit afgenomen? afgemaakt. Wat? Hij had nou, net, net een hap in het broodje genomen. Ik zei Mart, laat maar. Ja. Ja, laat maar. Op. Maar ja, laat. ik wist natuurlijk ook niet... Ze nee, het was ongelooflijk spannend. Ja, maar ik, ik durfde gewoon niet naar hem te kijken. Ik vond het zo verschrikkelijk. Is, is dienst en de maar regels nogal wel Over Ik heb het drie de minuten... Nee, maar overgeen, We begon niet het te roggen al op dat lijstje? Nee, al oh, gelukkig. Dit zijn dus echt, dat zijn echt hele erge dingen. Ja, ja. Uh, ja, op het moment dat je het wil pakken, De neemt hij een haar. hap. En dan, dan denk je: wat ga ik doen? Dan ga je haar over. Ja, nee, dat was echt heel erg. <laughs> maar goed, hij heeft ja. nooit geweten nu. Nee, ik hoop niet dat hij het hoort. Ja, die dingen die maar, gebeuren, jongen, verschrikkelijk. Ja. Ja. ja, dat die zijn hele dingen. erge dingen. Ik weet ook nog een verhaal met mijn moeder trouwens. Die, die stond een keer alleen op het strand. En het lijkt wel alsof je dan, als je, als je weinig te doen hebt... dat je dan ook wat nonchalanter wordt. Hè? Dan ben je, zit je niet in het ritme. En toen kwam er een meneer, die kwam een broodje hamburger... Uh, best, die bestelde die. <laughs> en uh, nou, mijn moeder keurig gemaakt, sla, weet ik veel allemaal. Maar een broodje opgegeten, rekent af. En mijn moeder vraagt, heeft het gesmaakt? Zegt hij, ja, een, een, een beetje weinig vlees... Oh, nou ze, die hamburgers van ons die mogen de best wezen. Ze snapten er niks van. Eind van de dag gaat ze opruimen, lag die hamburger dus nog in het mandje. <lacht> en hij heeft gewoon afgerekend. Hij heeft gewoon afgerekend. Ja hoor, Gewone ja, het gewone broodje slaat. heerlijke gebakken uitjes en uh, lekkere jam-jam-suis uh, misschien ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, dan smaakt het wel lekker. Ja. ja, inderdaad. Ja, die hamburgers hadden wij ook. Ja, daar werd net over geschreven ja. ook, op Facebook ja. over jullie hamburgers. Maar een Broodje, broodje, broodje geurt. Wat, wat is een uh, Meneer Rubeling, <coughs> meneer Rubeling. <coughs> ja, die had het uh, ook. Die uh, heeft, daar is toch wel een huwelijk uitgekomen ja. met meneer Rubeling en zijn vrouw. Ja. Die zaten vroeger wel tegen tegen elkaar te flirten. Maar jullie in de zaak. Uh, meneer Rubeling ja. kwam daar helemaal niet voor uit. Want toen wij dat door hadden... nee, helemaal niet. Hè, want hij moest <laughs> zo, maar ja, uiteindelijk zagen we meneer Rubeling... achter de kinderwagen lopen. <laughs> ah, dus dat was is het toch gelukt. <laughs> ja, hij, weet... hij had het over een broodje murg. Nee, Gurt. Ja, uh, René Rubeling, ik weet niet of hij luistert... heeft gereageerd uh, op Facebook. Uh, <laughs> Waren toppers die meiden? Ook hun broodje Gurt met bacon. Duimpje. <laughs> En altijd feest tegen sluitingstijd. Dus die herkende zich wel in het... Maar nee, die een... heeft zich altijd wel netjes gedragen. Nee, Rubling, als je ons kunt uitleggen... wat een broodje gurt met bacon precies was... Ja, weten ja, jullie dat die niet meer wat, wat hij bedoelde. Met die uh, dames fokkens. Dat waren een paar hoeren, geloof ik. Maar ja, de, uh, de, <lacht> ik denk dat die een beetje... Maar die Jantje Put kwam ook erg veel... Die werkte toen bij de Bastille uh, samen met Henkie. Uh, die die noemen ze Henky, Breedbeck. <lacht> Want die kon een glas bier in zijn mond doen. <lacht> dat, dat had helm ook nog. Henkie, ja, <lacht> ja, ja. En jij, ja, wie, uh, wie had je nog meer? Oh, ja, nee. Uh, had je ook. En uh, de hele club de van die Chin Chin. Daar was ook altijd een ontzettend leuke dat groep, is hoor. Man. En die Stokman, die wist zich ook nog wel een beetje te misdragen. Later werd hij wel braver. <laughs> ja. Uh, ja, ik vond tot de klikspaan hadden we ook ontzettend veel leuk. Hè? En het was ja. ook een Mike. En die kwamen ja, kwam eigenlijk allemaal broodjes halen. Ja. Die hebben ons eigenlijk ook wel heel goed ondersteund en gesponsord. Hoor. Want ik bedoel, waren we heel erg blij mee. Ja. En er waren ook feestbeesten. Maar die waren dan ook gewoon lekker altijd uh, rustig hoor. Als ze dan uh, gewerkt hadden en lekker zaten te eten. Dus het was eigenlijk een heel... Die waren rustig en die, uh, die feestgangers... die waren natuurlijk een beetje aan het afbouwen. Yeah, uitgelaten. Ja, ja. uitgelaten uh, zo. Hoe is jullie leven verder gegaan... Naar, naar Broodje Burger? Wat zijn jullie gaan doen? We hebben nog een tijdje een woonwinkel gehad. Oh, Samen. dat is heel wat anders. Ja, ik heb nog bij een timmerfabriek gewerkt. Ik heb nu mijn eigen administratiekantoor... al vanaf, even kijken... het jaar 2000... Dus ja, je rommelt maar door, hè? Ja. En Mart? Ik heb een tijd bij de krant gewerkt. Uh, wijkziekenboeg, Palliatieve unit van het Huis in de Duinen. Toen ben ik weer, to, toch maar weer de verpleging ingegaan. Maatschappelijk werk nog gedaan. En nu zit ik uh, bij Cordaan als gespecialiseerd wondverpleegkundige. Hartstikke leuk. En wat, wat is dat, Cordaan? Kordaan, dat is een hele grote thuiszorgorganisatie. Ik geloof dat ze 9100 personeelsleden hebben. Mm -hmm. Ik geloof 40.000 cliënten. <laughs> en uh, ja, dat is heel erg leuk. Ja. Yeah. Ja, thuiszorg. Dus uh, wij proberen eigenlijk ervoor te zorgen... dat de mensen niet naar het ziekenhuis hoeven. Mm -hmm. Dus het, tegenwoordig gaan mensen met heel erg gecompliceerde situaties naar huis. Maar we hebben hartstikke goede teams... En wij zitten dan in een roomteam, maar je hebt ook gewoon wijkteams. Maar er zijn enorme tekorten. Dus uh, mijn partner Anthony ging twee dagen in de week kolven. Nou, dat had ik even geen zin in. En hij vindt het hartstikke leuk. Ik denk, dan ga ik twee dagen in de week nog werken. Want er is een enorm tekort natuurlijk aan ja, uh, uh, zorgpersoneel. En het is hartstikke leuk. Ja, dus ja dat is zeker. Ik wil niet eerbiedig maar ondanks dat jullie de pensioengerechtigden. Leeftijd, oh, ja, ja. zijn jullie toch dus nog steeds actief? En ja, ik, uh, oh, het zeer. is heel leuk om te horen hoe veelzijdig jullie zijn: nou, Woonwinkel, ja. broodjes, He, zaak, heel bijzonder ja, uh, zorg, administratiekantoor, <laughs> ja, ja, krant, ja. alle, alle ja. kanten kunnen, ja. kunnen ja. we op. Missen jullie het wel eens, dat, of hebben jullie het wel eens gemist, dit hebben van een zaken uh, samen? Nou, ik mis het niet meer, nee. Nee, nee, het zijn dingen die zijn goed afgesloten, ja. hè? En dan, dan kwam er weer wat nieuws. Het is gewoon klaar. Ja. Eigenlijk alles ja. wat we doen is tot nu toe leuk. Uh, qua werk. Ja. Ik bedoel, ik weet niet hoe jij toen je bij die trappenfabriek... <laughs> ja, prima. Maar dat ja. deed je ook de boekhouding, toch? Ja. ja. En ik vond de krant ook heel erg leuk. Maar ja, op een gegeven moment met die columns dacht ik ook... Ja, jezus, je moet overal wat van vinden. Daar was ik er ook wel klaar mee, hoor. Ja. <laughs> maar uh, ja, zo ga je weer verder. Ja, ja dat zullen jullie ook hebben. Dat je wat doet en dat je denkt... Nou, het is... Uh, dat was hartstikke leuk. Maar wij hebben inderdaad wel hele leuke uh, herinneringen... aan Broodje Burg en ook ja. aan de mensen. Ja, en ja. mijn dochter zegt zelfs... want ik voelde me altijd wel wat schulden... van, uh, ja, ja, je bent alleenstaande moeder... en je moet maar werken, werken, werken. Maar ze zegt, mam, dat was de leukste tijd van mijn nou, leven. Ja, dat is dat toch is bijzonder. Dat wel heel bijzonder. Ja. Maar ja, en zulke goede herinneringen als jullie aan de mensen hebben... hebben zij dus ja, blijkbaar gezien ja. de reacties op Facebook ook aan jullie. Ja, ze waren allemaal aardig. Dan... Uh, nou ja, ik ik ik vind het een heel mooi rond verhaal geworden met.. Uh uh, met ontzettend veel anekdotes en ik heb zelfs een traantje gelaten van het lachen. Nou, het viel mee nee, hoor. We, wij, mochten niet, uh, wij mochten niet lachen. Dus het viel eigenlijk al mee. van, van, van, on, on, van ons mochten jullie, uh, mochten jullie zeker, uh, zeker lachen. Een uh, broodje Ruk? Of, uh, ik, heb nog, ik, ik kan even kijken op, me, op mijn telefoontje of, uh, of, of René al heeft. Is, uh, ben ik ben wel benieuwd. Een broodje Gert. Een broodje Gert. Even kijken. Nee. Een mooie oh, nee. oh jawel, hier. Oh, ja. Broodje Gurt, hamburger, gebakken ei, bacon en nou, er staat yummy saus. Ja, okay. Nee, Rubling, het is jam-jam-saus. Jam -jam. Dat is, okay. zit patent op. <laughs> ja. Ja, dat maar, oh, bedankt, René nee, Rubling voor, voor het reageren. Dus dat is een broodje Gurt. Met een oh, creatieve dat heeft naam. Hij, ja. dat heeft, heeft hij, hij dat zelf, zelf verzonnen met zijn vrienden en vriendinnen. Ja, en ja, dat en... had, had hij moeten zeggen. Dan ja. hadden we dat op de kaart gezet, dat nou, weet ik no, zeker. Nog even heel snel ter afsluiting <laughs> nog een reactie uh, van uh, Marianne de Vree. Joker de Vree, weet je nog, doe maar 7-up. <laughs> dus dat, uh, dat zal ook een... Uh, we uh, hadden en, natuurlijk geen drank. En nee. nog, een, nee. uh, nog een broodje ronde kroket... Daar koos saté vakantiebaantje van, van Maren. Maren. Altijd ja, gezellig, Maren. vaak geweest met mijn zoon. Nou, ja. hartstikke leuk. Bedankt voor de reacties allemaal. Ja, Maren, Maren heeft heel grote afwassen gedaan. Oh man, er ja. stond een keukentje na zaterdagavond. Helemaal, vol. Keukentje, helemaal ja. vol met witte schoteltjes. En pannen en bestekken. Oh, het arme ja. kind. Ik, uh, ik wil jullie hartelijk danken ja, voor jullie ook. komst naar de studio. En voor jullie uh, spontane verhalen. Ik, uh, ik heb genoten. En, ja, ik ook. En de Dolly, luisteraars ook. Denk ik. Jij ook bedankt voor de techniek en de ondersteuning en. Ja. en uh, nou ja, graag gedaan. We natuurlijk. gaan uh, weer op zoek naar volgende gasten. Ja. En uh, dus, dus ja. Meteen misschien maar even een oproepje. Hè. Ja. Ben je of ken je iemand die graag wil vertellen uit die tijd, uit het uh, uitgaansleven of wat daar uh, zijde links mee te maken heeft. Maar. Altijd in voor mooie verhalen. Dus uh, meld je dan even bij Sandra of bij mij. Maar op en dan, Facebook uh... of het bestuur. Ja, precies. In... Privé berichtje. Dus, uh... Kan allemaal. Vele wegen ja. die naar Rome leiden. Dus ook naar ons. Hè? Nou, ik zou zeggen luisteraars, bedankt voor het luisteren. Marta en Therese, ontzettend bedankt voor het komen... en voor het delen van al jullie mooie verhalen. Ja, ik hoop dat de foto's gedaan. ooit nog op een dag een keer uh, onze kant op komen. Ja, Dan ja, kunnen ja. we dat ook? Want het zal, zullen de mensen thuis ook enorm leuk vinden. De... Ja, mooi, mooi, mooi. We hebben ze. Ja, nou hartstikke goed. Dat komt wel een keer boven water. Uh, ik zou zeggen, heb een fijn weekend. Jullie ook. Uh, Sandra, en ik zou zeggen, tot de volgende uitzending. Ja. He? Met wie dan ook. Alles we gaan het afzien. zien. Zo is het. We gaan uh, stoppen en uh, we sluiten af met Elton John. Nee, nee, nee, nee, nee. Oh, ik zit van alles tegelijk aan. Dat moet natuurlijk niet.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 We're meant to cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown. By